Waterbalgemoed met het NWS-journaal. Opnieuw wordt een witte politieagent in de VS beschuldigd van mishandeling van een zwarte man. Op beeld is te zien dat een agent in de staat Virginia een stroomstootwapen tegen de verwarde man gebruikt. Terwijl hij de man tegen de grond drukt, zet de agent het wapen nog een keer in zijn nek. Het hoofd van zijn politiekorps noemt dit gedrag onacceptabel. De agent kan drie jaar cel krijgen. Het slachtoffer is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis. In de VS en daarbuiten wordt al een paar weken gedemonstreerd tegen racistisch politiegeweld. Steeds meer klanten negeren de coronaregels in de winkel. In een enquête van vakbond FNV zegt 93% van het personeel dat mensen niet voldoende afstand houden... en vaak het verplichte gebruik van een winkelmandje of wagen negeren. Sommige klanten worden agressief als het personeel hen hierop aanspreekt. De FNV adviseert winkeliers beveiligers in te zetten om toezicht te houden. Na tien weken in lockdown mogen in India vandaag de tempels, overdekte winkelcentra en hotels weer open. Het gebeurt ondanks het feit dat er gisteren bijna 10.000 nieuwe besmettingen met het coronavirus zijn vastgesteld. Er zijn in totaal bijna 250.000 besmettingen en 7.000 sterfgevallen geregistreerd in India. In New Delhi, waar veel mensen zijn besmet, is besloten om meer ziekenhuisbedden beschikbaar te houden. Mensen klaagden afgelopen week dat ze vaak niet terecht konden in de ziekenhuizen. In Nieuw-Zeeland is de laatste patiënt met het coronavirus genezen verklaard. Omdat er ook al 17 dagen geen nieuwe besmettingen zijn vastgesteld... heeft premier Ardern aangekondigd dat alle maatregelen worden opgeheven. Alleen de grenzen van Nieuw-Zeeland blijven voorlopig nog dicht. Het weer veel bewolking vandaag. De zon laat zich maar af en toe zien. Verspreid over het land vallen ook buien. Het wordt vandaag 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw bewolkt en lokaal kans op een bui. Morgen wordt het hooguit 17 graden.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 live dit is zfm you're born and when you die you know they never seem to hear even your cry so as sure as the sun will shine i'm gonna get my share now what is mine and then the harder they come the harder they fall I hier een collega rondlopen in de persoon van Anders Sandberge. Die was een enorme liefhebber van Joe Jackson. En ik denk, hey, die kom ik ook nog eens tegen. Deze leuke single van hem. The Harder Day Come, The Harder Day Fall of iets van deze strekking. Uh, welkom bij deze Voor Zandvoort en de regio tussen 10 en 12. Uh, dit keer uh, mag ik het uh, doen deze hele week. En dat betekent dus tot en met vrijdag uh, dat je uh, het met, met mij moet uh, doen. Uh, wat hebben we vandaag in de, deze uitzending? In ieder geval uh, straks om half elf uh, Jelmer uh, met het uh, nieuws uh, vanuit Zandvoort. Van uh, misschien wel het afgelopen weekend en ook het actuele nieuws. Dan om kwart voor elf gaan we praten met... Uh, Theresa Mok, zij is van het huurdersplatform Zandvoort. En dat gaat over de overname. De voorgenomen overname van prewonen. Door uh, of wat zeg ik. Uh, prewonen gaat uh, nou moet ik het goed zeggen. <laughs> door uh, woningstichting De Kei uh, Wordt overgenomen door Prewonen. En daar gaat het advies over. Want het huurdersplatform heeft zich uh, daarover uitgesproken. Voordat ik het uh, helemaal uh, weer uh, bij het uh, verkeerde eind heb. En om kwart over elf uh, gaan we praten met Willem van der Sloot. Want die wint zich op over het feit dat de, het hek... Er uh, is een gedeelte bij het hek even voorbij. De Bokkendoorns. Dat is kapot en daar kunnen nog steeds herten overheen lopen. Of tenminste doorheen lopen, zo de zeeweg op. En als je daar net met je auto aanrijdt, dan lijkt me dat niet zo'n gezellig idee. Uh, zeker niet voor het hert en ook niet voor de materiële schade die dat uh, veroorzaakt. Uh, dat is uh, om kwart over elf en om half twaalf uh, natuurlijk Mick Boskamp... met zijn uh, nieuws uh, van de afgelopen week. Kun misschien wel... En uh, misschien wel uh, iets wat hij nog gevonden heeft... wat zeer dringend besproken moet worden. Dus dat uh, ga je allemaal horen tussen 10 en 12. En natuurlijk ook uh, gezellige muziek. Tenminste, ik vind het gezellig. Maar of de mensen thuis daar of ze zitten te wachten, weet ik niet. Uh, we hebben een beetje moeten zoeken hoor, met Buster Rhymes Was ooit het liefje van Lewis Hamilton geweest, Nicole Schertzinger... En dit was het groepje waar ze ooit deel uit van maakten. Uh, allemaal dames. De Pussycat Dolls and don't You see the get hot every time I come through when I step up on the mic. Make the place sizzle like a summertime cookout. proud for the best chick. Yes, I'm gonna look out. So banging, shorty like a belly dancer with it. Smell good, pretty skin so bang to with it. No tricks, only diamonds on my sleeve. Give me the number. But make sure you hold up before you leave. I know you like me. I know you like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 I'd probably be just as crazy about you if you were my old man. Maybe Was a freak like me, like me? Don't you? Don't you, baby? Don't you? All right, say don't you wish your girlfriend? What this message means The end of my hopes The end of all my dreams How could they know A palace there been Behind the door Where my love reigned his queen No milk today My love has gone away The bottle stands for A symbol of the door.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 today Chris, uh, waar ging het allemaal over? Gewoon dat er geen melk is uh, vandaag. Maar goed, uh, Herman is Pieter Noen. En het uh, meest opvallende is, uh, als ik gewoon nog even kijk... De band bestaat nog. In 1963 ooit begonnen. En ze zijn al gewoon bijna 60 jaar dus uh, bezig. Dus uh, kun je nagaan hoe lang uh, die band uh, bestaat. Hoewel er natuurlijk wel uh, de nodige mutaties zijn geweest. Want in uh, 1971 is die groep uit elkaar gedonderd. En bleek alleen nog uh, Pieter Noen nog uh, wat, uh, wat uh, te doen. Uh, Treedt nog steeds op. Meestal als solozanger. Maar soms in een groep en die groep heet dan Herman's Hermits. Dus hij is dus wel degelijk nog actief, die Pieter Noon. Uh, Bent komt oorspronkelijk uit Manchester. Daarvoor hoorden we uh, natuurlijk de Pussycat dolls uh, met de, ja, de dame in kwestie Nicole Scherzinger En zij was ooit het liefje van uh, Lewis Hamilton die zich de afgelopen tijd nogal heel uh, druk gelopen maken op de sociale media... als het gaat om de incidenten in Minneapolis... Uh, het uh, verhaal rondom uh, George Floyd, daar was uh, deze Lewis Hamilton nogal onstemd over. En dan druk ik me nogal enigszins zwak uit. Uh, ja, wat dat gaat, is er veel aan de hand in de wereld. Uh, in dat opzicht. We hebben natuurlijk ook uh, muziek uit uh, de onderstroom van Nederland. Want tenminste, uh, dat doe ik dan. Uh, mijn collega Vunnekotter, die hier ook uh, zit, uh, te, of staat tussen 10 en 12 die gaat dan eigenlijk de halve wereld over... als het gaat om de muziek. Het is iets anders dan wat ik doe. Maar goed, ik pak meestal de Nederlandse onderstroom. En dit is er weer zo eentje. Een dame die komt uit Baren. Ze is, ja, wordt omschreven eigenlijk als een echte christelijke zangeres... van de Nieuwe Lichting. Dat hoor je er eigenlijk niet aan af. Maar de muziek erom is zeker niet minder. En het is Nederlandstalig. Ze heet De Liese. En haar nieuwste single heet je Verbonden. Je je wankelt, je vecht om toch weer door. Brothers, uh, die band heeft uh, de nodige samenstellingen gehad. Dat hoor je wel, want uh, dit was het onmiskenbare stemgeluid van Michael McDonald. Dat uh, betreft dan de periode in de jaren 80, toen uh, Michael McDonald uh, zich heeft aangesloten bij die groep. Uh, die onder meer uh, bestond aan, uh, ja, met. Patrick Simmons, uh, die heeft zelf ook nog, uh, ooit nog eens een solo hit uh, gehad in uh, de jaren 80. So Wrong. Die ga ik nog even opzoeken, want uh, ja, dat was ook nog wel een lekker nummer, moet ik uh, de eerlijkheidshalve bij zeggen. Maar goed, uh, in de jaren 80 kwamen ze nog uh, gewoon weer even terug en uh, lieten ze wel horen waarom ze dus ook een band waren van bepaalde betekenis. Daarvoor hoorde je Delize met uh, een nummer Verbonden. Zij komt uit uh, Baren, Soest, die kant uit daar schijnen toch wel wat, wat De Nodige Muzikanten uh, rond te lopen, Stilwave, bijvoorbeeld en Astrid. Dat uh, zijn voor mij bekende namen, maar de mensen die nu thuis zitten luisteren al repeat over. Dat zijn gewoon bands en muzikanten uit de onderstroom van Nederland. Dus het is toch wel een redelijk muzikaal hoekje kan ik je erbij vertellen. Dus we gaan zo dadelijk praten weer met Jelmer. Want die heeft natuurlijk het laatste nieuws gevolgd weer even een nummer uit de jaren 10 de nullen. Elise. He's mystical, and this is his party. I've seen it half a billion times. You can play forward or rewire. You will always do what she decides. Because she's got the key to get you started.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 Wat een timing! Elise was dat met uh, automatic. En uh, als ik uh, dit uh, plaatje heb afgekondigd, dan is het uh, haast automatisch, want dan is het half elf. Uh, Jelmer, goedemorgen. Want het is ook net half elf. <laughs> goedemorgen. Ja, ja, ja. ja uh, alsof het in de Zwitsers, uurwerkers, metronoom, noem het allemaal maar op. Maar jij hebt natuurlijk uh, het uh, laatste nieuws en het nieuws uh, wat je al eerder hebt uh, gevolgd uh, van dit weekend, neem ik aan. Ja, zeker. En, uh, het is een soort overzicht inderdaad van wat is binnengekomen afgelopen weekend. Mm -hmm. uh, we beginnen zo eerst met iets anders, maar ik eindig met goed nieuws voor mantelzorgers. Dus uh, blijf zeker tot het einde luisteren. Ja. Uh, de Zweedse energiereus Vattenfall heeft definitief besloten om Windpark Hollandse Kust Zuid te gaan bouwen. Het park komt op ongeveer 18 kilometer uit de kust te liggen. Tussen Den Haag en Zandvoort komen vier kavels. Vattenval gaat het windpark zonder overheidsgeld bouwen... En daarmee is dit het eerste subsidiefrije windpark in Europa. Het bedrijf doet geen uitspraken over de kosten hiervan, maar naar verluidt zijn er enkele miljarden mee gemoeid. De voorbereidingen zijn in volle gang en in 2021 start de daadwerkelijke bouw op zee. En het is de bedoeling dat Hollandse kust Zuid tegen 2023 volledig in werking is. Het windpark bestaat uit vier delen. De capaciteit van het hele park, dat in totaal uit 140 turbines bestaat, is dan ook 1500 megawatt. Daarmee kunnen zeker 2 tot 3 miljoen huishoudens van groene stroom worden voorzien. Dat is bijna 40% van het aantal huishoudens in Nederland. Um, dan het volgende. Op 1 juni. Uh, eh, nog een. Uh, even kijken. Nee, oké. Okay. Zandvoort is uh, ondanks de coronasituatie. Uh, sinds vorige week natuurlijk weer steeds gastvrijer geworden. Dat schreef de Zandvoortse krant afgelopen weekend. Want op 1 juni, precies een week geleden vandaag. zijn de hore horeca-gelegenheden en de terrassen. onder strikte voorwaarden weer opengegaan. En de eerste week achter de rug. kan er worden teruggekeken. op het verloop van de eerste dagen. Uh, na de eerste evaluatie zijn een aantal zaken te melden met betrekking tot de coronamaatregelen en de inrichting van het dorp. Zo zijn sinds uh, vorige week alle parkeerplaatsen op de boulevard, inclusief de camperplaatsen, weer open gegaan. Ook de parkeerplaatsen van Bloemendaal zijn weer opengesteld. Mm -hmm. Twee parkeerbakken aan de boulevard zijn ingericht als fietsparkeerplaats. En komende tijd wordt gekeken of de fietsparkeerplekken meer verdeeld kunnen worden over de boulevard. Uh, Sandvoort Marketing heeft een campagne ontwikkeld met als titel Sandvoort Beach for Sharing. Deze campagne bestaat onder andere uit een beeldmerk dat online en offline terug te zien is in Sandvoort. Ook worden in en om het centrum en op de boulevard en op de strandopgangen van de strandtenten visjes als richting voor voetgangers geplaatst. De drie visjes zullen binnenkort ook geplaatst worden langs de boulevard Barnaar... ...de Vauvage, het Stationsplein en de Kerkstraat. Um, zoals al bekend is, uh, wordt er momenteel een proef uitgevoerd... ...met betrekking tot de Haltestraat uh, die de hele maand juli is afgesloten tussen 12 en 12. Wat ik dan zelf mij opviel, ik was vrijdag even in het dorp... ...en uh, toen was het wat minder weer, toen was de Haltestraat wel weer uh, opengesteld. Hm? Dus wat dat betreft is die regeling ook weer heel flexibel... Maar in principe is het het idee dat het de hele maand juni nog wordt doorgezet. En dat daarna een evaluatie komt van uh, hoe dit in de toekomst eruit moet gaan zien. Ja, ik vind uh, trouwens wel leuk, die uh, visjes. Uh, ik denk dat ik uh, ja. mijn kroeg uh, maar zo ga noemen. De drie visjes. De drie visjes, ja. Ah, ja dat is... Dat uh... In ieder geval waar je heen Ja, die kon ik wel verwachten natuurlijk, café. hè. Wat zeg je? <laughs> al, al die visjes naar dat ene café. Ja, ja, ja, ja. <laughs> Goed, de, de volgende. Ja, uh, ja de, deze maand bestaat ook de Sanfordse HEMA 50 jaar. En dat zal de zaak niet on, on, uh, onopgemerkt voorbij laten gaan. Een van de projecten waarmee dit heugdelijke feit gevierd zal worden... is het zogenoemde HEMA Museum. In de winkel zullen drie glazen vitrinekasten worden ingericht... met artikelen en andere memorab uh, memorabilia. Uit de rijke 94-jarige geschiedenis van het HEMA-concert...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 Hmm? Speciaal voor deze jubileumactie beschilderden ze zei, tien boodschappentassen. Meer over de verjaardag van HEMA is uh, deze week ook te lezen in een uh, uitgewerkt stuk in de Zandvoortse Courant. Uh, ja, voordat oh, je verder gaat, uh, of, ja. uh, komt er nog iets over dat uh, bericht? Nee, dat, uh, dat was dat. Ja, oké, okay, nee, want uh, het woord memorabilia, ja, jij spreekt dat uh, gewoon in een bijna eenvloeiend uit. Maar ik heb gisteren al wat Jan Vos uh, gehoord... Nou, het lijkt wel scrabble met hem uh, wat, wat dat gaat, dus... Uh, <laughs> dus nou, goed. scrabble op de zondag. <laughs> goed, ik <laughs> ga door, ga door. Ja, ja en dan nog even over de toeristische verhuur in Zandvoort. Uh, Zandvoort is uh, aantrekkelijk en gastvrij... en zoals ik net al zei, uh, komt dat ook weer langzaam op gang naar het oude niveau. We zijn er nog lang niet, maar bezoekers worden met open armen ontvangen uh, de komende maanden... Voor de gemeente is het belangrijk de balans tussen wonen, werken en toerisme te behouden. Om dat te realiseren houdt de gemeente sinds 2019 verscherpt toezicht op het naleven van de regelgeving rond de toeristische verhuur. Mm -hmm. Nog even de belangrijkste regels op, de, op een rijtje. Bij particulier toeristisch verhuur verhuurt de hoofdbewoner zijn volledige woning op, of appartement aan toeristen. Dat mag per kalenderjaar maximaal 120 dagen. De verhuurder is de hoofdbewoner, staat ingeschreven bij de gemeente Zandvoort en woont de rest van het jaar zelf in de woning. De verhuurder is dan ook verplicht om de toeristische belasting af te dragen voor elke betaalde overnachting. Mm -hmm. Een verhuurder is daarbij zelf verantwoordelijk voor het gedrag van zijn gasten en moet overlast door bijvoorbeeld geluid, afval en asociaal gedrag van huurders uh, proberen te voorkomen. Buren mogen de verhuurder erop aanspreken als zij uh, hinder ervaren of onprettige ervaringen hebben. Uh, ...meegemaakt. Okay. De gemeente handhaaft streng, zoals ik net al zei... ...op het niet nakomen van de regels... ...bij een overtreding... ...kan er direct een boete worden opgelegd... ...tot maximaal wel 20.000 euro. Hmm. Uh, dan nog als laatste... Ja? ...ik zou eindigen met... Uh, ...goed nieuws voor de mantelzorgers... ...want die kunnen vanaf nu thuis getest worden... ...op het coronavirus... Deze testen aan huis worden georganiseerd door Tandem, een organisatie die ondersteuning aan mantelzorgers biedt, in samenwerking met GGD Kennemerland, Zorgbalans, Gemeente Bloemendaal, Haarlem, Heemsteden, Velsen en Zandvoort. De testen zijn bedoeld voor mantelzorgers die lastig naar een testlocatie kunnen komen, bijvoorbeeld omdat ze diegene voor wie ze zorgen niet alleen kunnen laten, of omdat de mantelzorger zelf moeite heeft om uh, zich te verplaatsen. Een voorwaarde om getest te worden is dat de mantelzorger klachten heeft die passen bij het coronavirus. Een speciaal coronathuiszorgteam neemt de testen af. Als het mantelzorger uh, kunt u zich aanmelden voor een test bij het Tandem Centrum voor Mantelzorgondersteuning via telefoonnummer 023-891-061-07. Goed. Tot zover uh, het nieuws. Ja, goed. Jammer, dankjewel uh, voor uh, de bijdrage. Uh, ik uh, ga weer uh, fijn verder uh, met uh, een stukje muziek. Hier is uh, Anne van Damme en dat nummer dat heet An En An. Miles and hours are behind us My heart could be the only place that you call home So on and on we'll go Het is inmiddels voorbij. Uh, Iedere Spenning had het uh, erover in, uh, aan haar tongval te horen. Dan komt zij toch wel ergens uit het zuiden des lands. En daarvoor hoorden we Anne van Damme. Zij gaat uh, op 15 juni een uh, videoclip uitbrengen. Uh, en de single die staat ergens al op een EP verstopt. Waves. En uh, die had ik uh, net uh, gedraaid. Het is uh, kwart voor elf uh, geweest. Het uh, is hoog tijd om te gaan praten met een van de leden van het Huurdersplatform... Uh, van, het, uh, van het bestuur zelfs, geloof ik. Teresa Mok, goedemorgen. Goedemorgen Jaap, ja, uh, goedemorgen geluisteraars. Ja, want uh, jij maakt deel uit hè, van het bestuur, toch? Ja, ik heb hem opgericht acht jaar geleden samen met Jerry Kramer ja. en Carl Simons. Mm -hmm. En uh, ik, uh, ja, ik maak deel uit van het bestuur. Maar ja. We zijn een kleine vaste groep. Ja. En die draaien al in acht, acht jaar uh, in dezelfde formatie, bijna. Bijna wel. Uh, bijna wel. Ja. Uh, maar er zijn belangrijke zaken op komst. Uh, want we lezen, uh, onder meer hier uh, bij, uh, de, bij ZFM Zandvoort... dat uh, er een overname misschien op komst is... en dat de KEI er uh, ruimte moet gaan maken voor een andere uh, woningstichting. Woningcorporatie, nou. woningbedrijf of wat dan ook. Nou, dat wil de Kei zelf. Kei nee? wil eigenlijk van zijn bezit af. In Zandvoort na tien jaar. Zij mm -hmm. vinden dat de afstand uh, te groot is. Maar volgens mij is de afstand hetzelfde gebleven. In die tien jaar. Mm -hmm. Dus ze vonden het een. Uh, in mijn optiek, en dat praat ik persoonlijk. Denk ik, er is nog weinig te halen. En dus alleen maar te brengen. Mm. En dat is natuurlijk niet leuk voor de Kei. Dus die hebben hem te koop aangeboden.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 En ze hebben ons absoluut afgesproken met ons dat dat uh, een minimale voortzetten van de kei een start is. En dat dat zo snel als mogelijk natuurlijk uh, wordt opgeschaald. Ja, uh, zijn, ja het, het, het, ik moet heel voorzichtig zijn. Maar zijn eigenlijk uh, mensen van Prewoner ook al bezig kijken hier in uh, Zandvoort? Ja, dat zei ik net. Ze hebben hmm. inspecties uh, gedaan aan de gebouwen... Hmm. En um, ze zullen ook ongetwijfeld gesprekken hebben gevoerd met bewoners, denk ik. Mm -hmm. Maar het uh, binnenkijken bij een woning, dat was in deze afgelopen maand, vooral in het begin, was dat natuurlijk niet te doen dat, uh, door dat coronavirus. Yeah. Um, wij hebben toegelicht in de vergadering wat de staat van de woningen is. Mm -hmm.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 Oké. Okay. En anders via de Facebook-site van de Keizandvoort. Ja, daar komen je ook uh, terecht. Dank voor uh, dit alles. Ja, succes met je programma. Ja, ja is goed, is goed. En we gaan verder met uh, deze van Weddleek, want belofte maakt uh, schuld. Under duur spel tot 11 uur.